3 uur. René van Brakel met het NOS-journaal. Het aantal mensen dat is overleden aan ebola is gestegen naar ruim 4900. De slachtoffers zijn in acht verschillende landen gevallen, vooral in Guinea, Liberia en Sierra Leone. In totaal zijn er ruim 10.000 mensen besmet geraakt met het virus, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Die vermoedt dat het werkelijke aantal doden en geïnfecteerden hoger ligt. De mogelijke vermissing van een kind vannacht in Rosmalen is opgelost. Er blijkt niets aan de hand. De man die met een kind het bos in was gelopen heeft zich gemeld bij de politie. Hij wilde wandelend zijn huidende baby tot rust brengen. Hij heeft het kindje niet in het bos achtergelaten zoals twee passanten gisteravond dachten. Die belde de politie die met de mobiele eenheid en speurronden urenlang het bos heeft doorzocht. De politie deed daarna een oproep aan de wandelaar om zich te melden en het is vanochtend gebeurd. Het Belgische meldpunt voor discriminatie zegt dat Sinterklaas en Zwarte Piet geen racistische figuren zijn. Het centrum deed daar onderzoek naar omdat het veel vragen kreeg van voor- en tegenstanders. Sint en Piet zouden pas racistisch zijn als ze racistische uitspraken of handelingen zouden doen. Of als mensen door het Sinterklaasfeest worden benadeeld. En dat lijkt niet het geval, zegt het meldpunt. Het pleit wel voor een maatschappelijk debat over de manier waarop het feest in de toekomst vorm moet krijgen. In Rome wordt massaal geprotesteerd tegen de regering. Volgens de organisatie hebben zich in de Italiaanse hoofdstad een miljoen mensen verzameld. Media in Italië schat het aantal volks lager in. De betogers zijn boos over de versoepeling van het ontslagrecht. Het weer in het hele af en toe zon. Het is bijna overal droog en 14 graden. Morgen begint met nevel of mist. Later breekt de zon door en het wordt dan iets warmer dan vandaag. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad staat er file op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knopen Diemen en Muiden 2 kilometer. A2 Eindhoven richting Utrecht bij de Afritkerkdril 4 kilometer. Daar was een ongeluk, alle rijschokken zijn net weer open. Werkzaamheden op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad. Tussen knopen de Nieuwe Meer en Geusweld 3 kilometer. De Van Brienenoordbrug in de A16 is even open geweest. In beide richtingen tussen Breda en Rotterdam bij de brug 2 tot 3 kilometer. Tot zover de verkeers...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 Dat was Starship en dat is geen een stap als snel. Nou. Waarschijnlijk denken al die mensen die vanavond gaan stappen albert oh, jaar een minuutje of uh, drie. Dat uh, is gaan stappen nou, snel, want het is net twee uur weer geworden. <laughs> We gaan gewoon door. Hè, want de klok gaat aankomende nacht een uurtje terug. Ze kan ook een uurtje lekker langer slapen. Jorden, de stinger van Starship, zo een begin van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Met daarin de volgende onderwerpen. De hoofdmotor tweede uur, luisteraars, is de evenementenagenda rond de klok van half 4. Dus houdt u pen en papier bij de hand, want er zijn weer diverse leuke en spannende activiteiten in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Half 4 de evenementenagenda. En tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. Oké, okay, dat is in dit uur. En natuurlijk heel veel lekkere muziek, waaronder deze van Rickston.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 en remember just who you are. Then go and forget me forever. But I know you still bear the score deep inside, as you do. I know where you go to, my lovely. Ja, zie je CFM op de zaterdagmiddag is van alle markten thuis, hè? Dan je terug naar mijn geboortejaar. We de plaats speciaal op verzoek. Dat was Pieter Sarstead. En where do you go, my love? En wie is Marie Claire? Ja, dat vragen we ons dan af, hè? Ja. De je trouwens de single van Rickston. En die heet Me and My Broken Hearts. Het is 16 minuten over drie uur geworden bij CFM. We hebben weer wat nieuws voor je. Uh, alle sportliefhebbers uh, van Zandvoort opgelet. Volgende week vrijdagavond is het weer tijd... voor het derde Zandvoortse sportcafé. Van 7 tot 9 uur. En de locatie is Café Ab van der Molen in het LDC. Uh, het wordt georganiseerd door sportservice Heemstede Zandvoort. En uh, vele lokale bekendheden en talenten op sportgebied... zullen deze avond, naast de bekende Zandvoorters... Uh, luister uh, bijgeven. Uh, Ga je de hele lijst opnoemen? Nee, hè. Zal ik het niet doen? Nee, nee. Doe ik nee. Niet. In ieder geval schrijft u het in uw agenda. U bent van harte welkom om erbij aanwezig te zijn. Ik roep dus bij deze alle sportliefhebbers op. die uh, de interviews met de diverse sporttalenten uit Zandvoort bij willen wonen. De presentatie is in handen van niemand minder dan Andy Houtkamp. U kent hem de stem vast, ook al kent u hem niet van gezicht. U herkent zijn stem, want hij is natuurlijk verbonden aan Nos Langste Lijn. En co-presentatie is in handen van Joop van Nes. Nou, verder hoef ik daar niks over te zeggen. Zeker niet. Joop is er ook bij. In ieder geval vrijdag 31 oktober... het derde Zandvoortse sportcafé van 7 tot 9 uur... in uh, uh, Café Ab van de Molen in het LDC. En mocht hij nou verhinderd zijn... geen nood, want... CFM zendt het live uit. Dus u kunt ook achter, als u niet uh, kan komen... kunt u altijd gewoon CFM aanzetten. Want wij zenden deze dit sportcafé twee uur lang live voor u uit. Over de Eter. Dat is allemaal volgende week vrijdag van 7 tot 9. Ook te beluisteren op CFM. Hier is Ed Sheeran. In your dress, I love your hair like that The way it falls on the side of your neck Down your shoulders and back We are surrounded by all of these lies And people talk too much You got the kind of look in your eyes As if no one knows anything but us Should this be the last thing I see, I want you to know it's enough for me, so that you are is all that I'll ever need, so in love. So beautiful in this light Your silhouette over me The way it brings out the blue and your eyes is the tenor we see all of the voices surrounding us here they just fade out when you take a breath Just say the word and now we'll disappear into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 De single van Ed Sheeran, je hoorde de Ten Reef Zee. levert ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. -M -M. En kijk je digitaal via Ziggo, dan ga je naar kanaal 40. En elke vrijdagmorgen zenden we het uit, hè. Tussen 10 en 12, CFM ZFM TV. C -G. Ja, vorige week zondag is hij overleden hier in Zandvoort. We hebben het over Pietje Paddel. Ja, en we, houden even, we staan daarbij stil. Omdat het zo'n markante figuur was. En uh, natuurlijk iedereen die in Zandvoort in het centrum liep. kwam hem wel eens tegen. Want wie herkent niet dat dagelijkse tafereel. Een kleine man die gezellig met zijn Malteser hondje Jeroen aan de wandelen is in het dorp. We spreken over Piet Paddel Steggerda. Uiteraard, vorige week is hij overleden. Piet is in 1929 geboren door omstandigheden in een ziekenhuis in Amsterdam. Maar je kunt hem gerust een echte zandvoorten noemen. Het gezin woonde in de Willemstraat. Na drie lagere scholen is hij op zijn veertiende op de grote vaart gegaan. Uiteindelijk heeft hij het geschopt tot boordwerktuigkundige. Hij heeft daardoor veel van de wereld gezien. Aan boord las hij toevallig het boek Paddeltje, de scheepsjongen van Michiel de Ruiter, geschreven door Johan Been. En zijn bijnaam was een feit, een bekend dorpsdorp. Beeld is niet meer. Piet Paddels Tegeda is 85 jaar geworden. En voor hem deze plaats. Samen een straatje om. S'avonds in de oude wijk, kleine smalle straten. Zo goed als verlaten.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 ik mijn ogen sluit Samen Een straatje om Dat laatste uurtje Van vanavond En ik Vraag me af Terwijl ik naar hem fluit Wie laat wie nu uit Elke avond als de klok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 En dat was Rudy Karel en samen een straatje om... ja, voordat we aan de evenementenagenda beginnen bij CFM... nog even een voetbalbericht, want we houden de wedstrijd van vandaag... tussen de veteranen en VVC voor je in de gaten... Veteranen 1 die spelen vandaag thuis en uh, ja ze staan uh, bij rust 2-1 voor tegen de koploper. En de koploper uh, daar hebben we het dan over, VVC, die heeft inmiddels één rode kaart gekregen. Hier is de evenementagenda. Natuurlijk beginnen we met het vijfde Open Nederlandse kampioenschap. Garnalen Pellen, wat op het punt staat te beginnen. Nog een half uur en de deuren gaan open, of zijn al open. En dat speelt zich allemaal af in het strandpaviljoen Talassa. Vrienden van de Garnaal Zandvoort en de crew van het Strandpaviljoen... organiseren vandaag voor de vijfde keer op rij... het Nederlands kampioenschap Garnalen Pellen. En ieder die van zichzelf vindt dat hij of zij Garnalen kan pennen... zal aanwezig zijn. U kunt zelfs op de dag... U kunt uh, volgens mij nu nog inschrijven als u dat zou willen. En de deelname bedraagt vijf euro per persoon. Wilt u niet mee pellen, maar wel meekijken? U bent van harte welkom vanaf vier uur... in het Strandpaviljoen Talassa. Strandafgang Bernard 18 en... Uh, dat begint dus allemaal om vier uur. En om kwart over vier gaan we live schakelen met uh, Thalassa. Want dan hebben wij een telefonisch interview van, met Martin Draaier... over hoe een en ander uh, ja, verloopt uh, vanaf vier uur. U bent van harte welkom om te, te gaan kijken. En wellicht ook proeven. Garnalen proeven vanaf vier uur bij Talassa. Hebt u uh, zin in lekker Saturday Night Fever? Ga dan naar Saturday Night Fever Sing -along Avond En dan hebben we het over Café Koper... En dat begint allemaal om half negen vanavond. Zing mee met alle Saturday Night Fever liedjes... tijdens de Saturday Night Fever Singalong avond Deze avond zal geheel in het teken staan van de film Saturday Night Fever... en het verhaal verteld van Tony Manero. Een probleemjongere uit Brooklyn die om zijn problemen te vergeten... de plaatselijke discotheek induikt... waar hij zich ontpopt tot de koning van de dansvloer. Saturday Night Fever Singalong avond vanavond... vanaf half negen Café Koper, Kerkplein nummer 6. Morgen heerlijk wandelen in de Amsterdamse Waterleiding Duinen... dat kan vanaf half vier, want er staat er weer een burrelwandeling gepland. Spot zelf burlende en strijdende herten tijdens de brontijd. Tijdens deze wandeling door de Amsterdamse Waterleiding Duinen... neemt u de gids u mee naar de beste plekken... om burlende en strijdende herten te zien. Een fantastisch schouwspel dat u zeker niet mag missen. Morgen vanaf half vier en de Amsterdamse Waterleiding Duinen... en het is een wandeltocht... Meer informatie kunt u vinden bij www.zandvoort.nl Wilt u op een andere manier sportief zijn morgen... dan kan dat bij de 10.000 stappen van Zandvoort. Dat begint allemaal om 10 uur morgenochtend. En de startpunt is anytime, de oude halt, Vondolaan 2b... en duurt tot half 12. Dus de 10.000 stappen van Zandvoort morgen vanaf 10 uur... is de start anytime, oude halt en half 12 bent u weer terug. Gaan we een paar dagen verder en dan zitten we weer op de woensdag, woensdag 28 oktober... dan is het natuurlijk de tijd voor Filmclub Simon van Kolm presenteert. Van september tot en met mei draait voor u elke woensdagavond om half acht... de filmkeuze van Simon van Kolm van de Filmclub daarvan. Meer informatie kunt u vinden op www.circusandvoort.nl. Www de laatste kans voor een burrelwandeling is op 30 oktober om half vier... Dan kunt u ook nog een burlwandeling maken in de Amsterdamse waterleiding Duinen. Nogmaals gezegd, meer informatie bij het VVV Zandvoort. Het volgende evenement vindt plaats op 31 oktober om half acht s avonds. Dan heb ik het over Ladies' Night. Pak van mijn hart. De Ladies' Night is een avond speciaal voor de dames. Lekker een avond uit met vriendinnen, bijkletsen, filmpje pakken. Nog meer bijkletsen, een hapje erbij en natuurlijk een drankje... want anders is het feest niet compleet. En omdat het Ladies' Night is, ook nog een tasje vol verrassingen. De films in de Ladies' Night zijn wisselend van thema... van romantische comedie tot musical tot tranentrekker. Laat u verrassen. Pak van mijn hart, deze keer is een feel-good film voor de feestdagen. Dus nogmaals, Ladies, half acht op 31 oktober... Ladies' Night in Bioscoop, Circus Zandvoort, Gasthuisplein nummertje 5. Meer informatie kunt u vinden op www.circuszandvoort.nl. En hebt u weer zin in zingen? Dat kan. Smartlappen en levensliederen zingen op 31 oktober vanaf 9 uur in Café Koper. Zing mee uit volle borst in het kleine café aan het kerkplein... van aan het strand stil en verlaten via Papi loopt toch niet zo snel. Tot Zeeman laat dat dromen. Smartlappen en levensliederen. Zangtalent is niet nodig, maar wel een hoog gezelligheidsgehalte. Dat allemaal op 31 oktober vanaf 9 uur. Café Koper, kerkplein nummer 6. En dan 50-plussers, zet u het in de agenda... 1 en 2 november is het weer zover. Nationaal 50-plus weekend. Voor de vijfde achtereen volgende jaar... vindt de nationale 50-plus dag plaats in Zandvoort aan Zee... en wel op zaterdag 1 november en uh, uh, zondag 2 november. Het weekend staat volledig in het teken van de 50-plussers... en is gevuld met vele, vele activiteiten... waarvan een, een, een groot aantal activiteiten zelfs gratis zijn. Het programma wordt dagelijks aangevuld met leuke, grappige en unieke activiteiten. En dat kunt u allemaal teruglezen op www.nationale50plusdag.nl www.nationale50plusdag.nl Dat allemaal 1 en 2 november en het begint allemaal die zaterdag om half 10. En de goodieback erbij. En een goodieback, altijd kortingsbonnen, helemaal, helemaal te gek. En, uh, voor het hele, nogmaals, kijk even op de pagina van VVV Zandvoort, ook zij hebben het programma. Dan gaan we naar 1 november, kwart over 3. En dan hebben we het over de Sint-Agatha-kerk Sint aan de grote krocht 45. Want dan is het weer Finchley Children's Musical Group. Een optreden van Finley's Children's Musical Group. Een koor uit Groot-Brittannië. Ze zullen stukken te horen brengen van Mozart, Reinberger, Mendelssohn en Purcell. Dat allemaal in de Sint-Agatha-kerk op 1 november. Om, dat begint allemaal om kwart over 3. Dan hebben we ook nog een scouting georganiseerd, Een spoor, spoor, spooktocht voor spooktocht Serious Request. De Zandvoortse scoutinggroep Stella Maris en de Willy Brothers organiseert op 1 november aanstaande een spooktocht... waarvan de inkomsten naar het Glazenhuis in Haarlem zullen gaan. Meer informatie kunt u op hun website vinden. En hebt u zin in zwemmen? Dat kan ook. Herfstduik in de Noordzee. Dan hebben we het ook over 2 november. Dan kan u om half 1 het water in. En dat is op het strand ter hoogte van Center Parks Hotel. Meer informatie daar over de herfstduik kunt u vinden op www.wnf.nl. En daar kunt u alle informatie vinden over de herfstduik in de Noordzee. En dan attendeer ik u nog even op 2 november. En mocht u grote groepen door het dorp zien lopen, schrik niet. Want dan is het alweer de negende editie voor een rondje dorp in Zandvoort. Café Bluis, Buddies, Buitenspel, Chin Chin, Epic 4, Harlekijn, Het Caféetje, Keur, Klikspaan, Lauwen en Hardy, Wapen van Zandvoort, Yanks. Ze doen allemaal mee. Een gezellige kroegentocht langs de leukste cafés van Zandvoort aan zee. Dat allemaal op 2 november. En die groepen kan je zeker niet missen. Die kan je zeker nee, niet nee, missen. Nee, nee, die merk je vanzelf op. Tot zover de evenementenagenda. De evenementenagenda. Nou, wie zegt uh, dat er in Solvoort nooit wat te doen is, hè? Dat is ongelooflijk, want uh, ja, het zomerseizoen zit erop. Maar voldoende evenementen dus de komende dagen ook weer hier in Solvoort. Wil je de evenementen nalezen, dan zit je tv op kanaal 40 digitaal via Ziggo. En kijk je naar CFM, TV komen ook uh, de evenementen in de agenda langs. Verder kijk je op www.ZFMZandvoort.nl, de vernieuwde website van de CFM. En natuurlijk de ZFM Zandvoort app. ZFM Zonfoort Zandvoort app, zoek hem op in de diverse stores: in de Play Store en in de App Store. En beleef het allemaal live mee, de evenementen en alle nieuwtjes uit Zandvoort. En hier is Kledis Night en de License to kill. Zegt zeker de weet. Voel je de stad? Mijn hemelse verslaving. Voel je de adem? Tussen de schemer en de avond. Vertaal ik elke keer in de stem van de zee. Tomando mi mojito, imaginando de dónde vengo, después del viaje, y que abrazo mi amada. Pruebas, el mar, mi corazón escondido, ciel. Si es... Cierto el sonido del mar Me devuelve a casa. No soy... Ik ben wel heel benieuwd wat de collega Willem van Dins allemaal te melden heeft, Albert Jan. Als je op tijd in de studio bent. Ja, nee, dat lukt wel. <laughs> Zo'n eindlopen ook, hè. Da, Door de, de single van Bluff. Dat was Hemingway. Jawel, eens even kijken, hoor. <laughs> Dan gaan we eens ZFN. even eh, Race Radio. Report. Hij is inmiddels aangeschoven, de collega waar we het over hadden... race reporter Willem van deze Goedemiddag. Willem, welkom. Ja, goedemiddag. Hadden jullie het over mij? Ja, toevallig we wel, wel. toevallig wel. Nou, kijk eens kijken nou, zo. Ik, ik begin wel met het eerste nieuwtje uit de Formule 1... en dat betreft uh, Grosjean en Lotus dicht bij deal. De Franse Formule 1 courier Romain Grosjean... draait zo, zeker als, zo goed als zeker ook in 2015 voor Lotus... Roman zit in de pole position voor een stoeltje. Eerlijk waar, het zijn nog slechts details die we moeten uitwerken... ...zijn plaatsvervangend teambaas Frederico Gastaldi ...op de website van de Formule 1. Grosjean beleeft een, een tegenvallend seizoen bij Lotus. De Fransman heeft zich er in de, nog geen enkele Grand Prix voorin laten zien... ...terwijl hij vorig jaar geregeld op het podium finishte. Niet behoudt de teamleiding van Lotus vertrouwen in de coureur. Al eerder maakte Lotus bekend dat het in 2015 ook doorgaat... ...met de Venezolaan Pastor Maldonado... Lotus rekent erop dat de bolide volgend jaar een stuk sneller is, als de motor van Renault plaats heeft gemaakt voor de krachtbron van Mercedes. En Willem, jij hebt nieuws over de aanstaande Formule 1-race in Amerika. Er komen min minder uh, uh, uh, auto's aan de start. Hoe kan dat? Ja, we hebben het hele uh, seizoen hebben 22 auto's aan de start. 11 teams. Uh, er zijn twee teams uh, die zijn in, uh, financieel, uh, maar zeggen, in uh, zwaar weer uh, terecht gekomen. Dat zijn niet de topteams, zijn het teams uh, die we onderaan uh, vinden in de ranglijst. Marussia en Caterham. Uh, in eerste instantie was het Caterham uh, die al uh, moest aangeven... Van, nou ja, wat er ook gebeurt, uh, wij zijn niet in staat om uh, naar Amerika te komen. Nou, Marussia, het tweede team uh, die dat aan moest geven. Het is zo in de Formule 1, uh, je gaat iets aan uh, voor het hele seizoen. Op het moment dat je niet verschijnt, uh, dan uh, hangt daar een uh, fikse boete ook nog eens een keer uh, tegenaan... Uh, Meneer Ecclestone dan, degene die alles uh, dirigeert en uitmaakt in Formule 1... Nou, die schijnt hard over zijn hand hebben gestreken en die boete uh, dat die niet uh, voldaan hoeft te worden. Maar ja, het is toch wel een ernstig feit natuurlijk. Uh, 22 auto's, uh, normaal 4 die eraf vallen. Dus uh, ja, het veld wordt uh, geminimaliseerd. En u is er wel sprake van dat, uh, dat wil Eckelstone graag... Uh, die wil vanaf uh, volgend seizoen per team drie auto's. Ook daarmee uh, het aantal teams uh, verminderen. En ja, dit speelt hem misschien wel uh, in de kaart. Dat hij kan zeggen, ja, uh, we moeten ook niet met een tekort startveld uh, gaan verschijnen. Dus teams, het is aan jullie om volgend seizoen met minder teams... maar per team drie auto's in te gaan zetten. Uh, maar al met al, uh, ja, wel uh, een situatie uh, voor de Formule 1... die uh, ja, kan dreigen naar nog minder. Want er is nog een team... wat financieel in heel zwaar weer zit. Dat is sauber. En zo zomaar kunnen dat ook daar uh, de deur op slot gaat. En dan heb je volgend jaar uh, in plaats van 18 heb je 16 auto's. Dus ja, er speelt hmm. wel het een en ander uh, daar. Maar het gebeurt weer in de race van Amerika... Ja, hebben we al eerder meegemaakt, een klein startveld uh, in Amerika. Dat hebben we ooit een keer meegemaakt. Het was heel klein. Dat was toen uh, een kwestie van banden. Dat was op Indianapolis. Uh, een aantal teams uh, die Michelin-banden gebruikten, het grootste gedeelte. En die banden ja, die knalden eraf daar. En de teams die met. Uh, Bridge, toen Stone, toen rijden, die zijn toen wel voor start gegaan. En toen hadden we, geloof ik, aan de start zeven auto's. <laughs> zeven auto's? Ja. Oké, okay, nou, dan mogen we nu uh, toch ondanks alles uh, niet echt klagen. Dan nog even over Vettel. Vettel die, die was voornemens om zijn, uh, zijn motor te gaan uh, verwisselen voordat hij naar uh, Amerika zou afreizen, of vlak voor die race. Dat zou voor hem impliceren dat hij tien plaatsen teruggeplaatst uh, gaat worden. Maar hij denkt er zelfs over om hem vanuit de, vanuit de pits te starten. Want dan hoeft hij die kwalificatie niet te rijden. Ja, nou, dat zou heel goed kunnen dat hij dat doet. En uh, dan start hij in dit geval vanaf een achttiende plaats. Ja, en dan heeft hij toch mogelijkheden om naar voren te komen. Uh, het is niet zo dat we Vettel uh, vooraan kunnen gaan verwachten... Uh, Sowieso uh, dit seizoen. Dus ja, het aantal plaatsen wat hij verliest. Ja, of hij van de start of van de 18. Dat op. maakt niet weinig uit eigenlijk op dit ja. moment. Uh, uh, even verstappen. Dan heb ik het niet over senior, maar over junior. Gaat hij volgende week ook rijden? Ja, uh, we hebben nog drie uh, Grand Prix te gaan dit jaar. Uh, dat is volgende week Amerika. De week daarop hebben we Brazilië in Lagos. En uh, wordt afgesloten in uh, Abu Dhabi. Op het uh, Jasmarina. En op al die... Uh, raceweekenden rijdt uh, Max Verstappen... die rijdt daar uh, de vrije training op de vrijdag... om uh, te wennen aan het Formule 1, aan het hele gebeuren... en uiteraard ook aan de auto en aan de circuits. En dan is er volgens mij is er ook nog nieuws... van een andere Nederlandse coureur. Ja, ja, ze zijn nog jong, maar min of meer het zwagertje van uh, Max Verstappen. Ja, kijk, het is wel een familie gebeuren, hè? Nick, Nick de Vries. Nou, ja. Nick uh, ja, die is al uh, langer in de auto sport actief uh, hier, uh, ja, heel veel ook. Ook wereldkampioen kart geweest, net als uh, Max uh, Verstappen. Rijdt uh, drie seizoenen al uh, Formule Renault, uh, twee liter. Wordt, alles wordt daar geregeld uh, door McLaren. Het is een uh, McLaren-projecteur. Dit seizoen heeft hij een uh, super seizoen gedraaid. Hij is uh, kampioen uh, des Alpes geweest, uh, Formule Renault, 2 liter. Nou, dat is een groot kampioenschap met ruim 30 auto's. En hij is... Uh, de uh, World Series van uh, Renault heeft hij gewonnen. Ik geloof dat hij dit uh, seizoen uh, alles bij elkaar iets van 18 overwinningen heeft. In oh. de twee uh, kampioenschappen, ruim 20 uh, podia's. En hij maakt de overstap uh, volgend jaar uh, naar een topteam in de formule Renault uh, 3,5. En dat wordt allemaal gestuurd en geregeld uh, door McLaren. Dus die jongen zouden we volgende, volgend jaar uh, tijdens de Masters in Zandvoort kunnen bewonderen? Of ben ik dan, nee, dan te dan enthousiast? Nee, dan, dan, uh, dan sla je... Hij rijdt een klas hoger. Uh, oh, nogal. een Renault 3,5 liter. Oh, okay. De Masters is uh, Formule 3. En ja, je zei het al, familie gebeuren. Je moet afwachten hoe lang dat hij houdt. Natuurlijk, uh, Max is 17, het zusje van uh, Nick de Vries. Uh, <laughs> daar heeft uh, Max Verstappen mee. Vandaar de <laughs> All in the family <laughs> hoor ik hier. <laughs> Oké, okay, nou uh, verder nog uh, nieuws. Volgende week moeten we er vroeg op? Of kunnen we Amerika gewoon op normale Europese tijd uh, aanschouwen? Of wordt het weer een vroegertje? Jeu, ja, daar vraag je, Martin. Die tijdverschil uh, ben ik niet helemaal bij uh, thuis. Maar nou, ik geloof dat het wel een beetje op een schappelijke tijd is. Het is uh, in ieder geval geen nachtwerk. Wij gaan in ieder geval kijken. Uh, Willem, bedankt voor uh, het Formule 1-nieuws en het Autosport-nieuws voor deze week. Dankjewel. I don't know, I Dat was Affici. Zoandsvoor. fm En tevens alweer het einde van uur 2 van Zandvoort op zaterdag. Zometeen aan het nieuws en weer van 4 uur zijn we er nog 1 uur.